Het onderzoeksteam blijft zoeken naar meer informatie over de branden. Gisteravond is in een voorstad van Parijs een synagoge beschoten met losse flodders. Bij de synagoge in Argentuij zagen getuigen gisteravond een auto langzaam rijden en hoorden schoten. Agenten hebben patronen op straat gevonden die voor losse flodders worden gebruikt.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 De regering in de Filipijnen is het met de grootste groep van moslimrebellen eens geworden over het ontwerp voor een vredesregeling. Het heeft president Aquino bekendgemaakt. Het akkoord moet een einde maken aan 40 jaar van gewapende strijd... waarbij meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen. Volgens Aquino krijgen de rebellen in hun regio zelfbestuur. Staatssecretaris Henk Bleker is bovenaan geëindigd in de vieze 50... een online-verkiezing van onder meer Greenpeace, Joop.nl en Vroege Vogels. De organisatoren noemen Bleker de grootste tegenkracht van de verduurzaming in 2012. Bleker verspeelde in recordtijd grote delen van zorgvuldig beheerde Nederlandse natuur en verkwanselde dierenwelzijn aan de belangen van de bio-industrie, zegt Greenpeace. De staatssecretaris heeft de prijs in ontvangst genomen. Het weer? Droog, zonnig vanmiddag, een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Goedemorgen, ze noemen het de first debate blues. De zittende president heeft het in het eerste debat moeilijk tegen zijn uitdager. Maar was het ooit zo sterk als afgelopen woensdagnacht? De kijkers vonden Mitt Romney zoveel beter dat, uh, dan Obama... dat je je kan afvragen of dat ooit eerder is gebeurd. En of kandidaten die zo tegenvallen in het debat en weer bovenop kunnen komen. We praten zo met Amerikanist Hans Veldman over Reagan en Mondale, Clinton en Bush, over comebacks, kortom. We gaan het hebben over de drie van Breda, maar niet in Breda, maar in Veenhuizen. Waar ze ook een tijd hebben gezeten en waar ze een ruimhartig regime hebben mogen ondergaan. Al twee het Meester onderzocht het en schreef een boek, zij is hier. Naar Noorden verliet, leest de column. En in tweede uur staan we stil bij de dood van de Britse historicus Hobson... En volkskansjournalist Martin Sommer komt tien vaderlandse helden op een voetstuk heizen. Want we hebben er, volgens hem, verrassend veel in Nederland. Dappere, grootmoedige, aardige en intelligente helden. Hij schreef er een boek over. En in het spoor terug kunt u luisteren naar het derde, afsluitende deel... van ons drieluik over het VOC-schip de Amstelveen... dat op de kust van Oman verging... maar nu nog een rol speelt in de handelsbetrekkingen met dat land. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl... en overigens... Volgende week, ik zeg dat toch maar even alvast. Volgende week zenden we uit vanuit Delft, het Prinsenhof. En dat komt, dan bestaan we twintig jaar. Eigenlijk bestaan we dat vandaag al. En om dat te vieren gaan we in een marathon-uitzending... zeven uur achter elkaar de hele wereldgeschiedenis behandelen. We beginnen om zeven uur ochtends en gaan door tot twee uur s middags. Dus geen EO, geen vroege vogels, geen Max, maar zeven uur lang OVT volgende week. Maar dat is volgende week. We beginnen met het nieuws van afgelopen week. Meer dan drie eeuwen na het stranden van het veeusschip de Amstelveen... opnieuw een verhaal over een schip dat dreigt de stranden in Omaan. De heer de Monchi zegt onder meer de Rotterdam te beschouwen... als een onderdeel van de reconstructie van de stad Rotterdam. Het grootste passagierschip ooit in Nederland gebouwd... zal duizenden mensen van alle nationaliteiten over de zeven wereldzeeën voeren... en zo meehelpen de volkeren nader tot elkaar te brengen. Een dronk op de stad Rotterdam en op het schip dat haar naam draagt besluit de plechtige terwaterlating. Ja, ja, de SS Rotterdam, die moet worden verkocht. Juliana zelf doopte haar op 20 augustus 59... en wenste haar behouden vaart in dienst van de Holland-Amerika-lijn. En Rotterdam was verliefd op het schip. En toen het in 2008 door woningcoöperatie Woonbron... terugkwam in Rotterdam, liep iedereen uit om te kijken. Maar de verbouwing tot een drijvend hotel en restaurant... voor altijd aan de steiger, deed de eigenaar de das om... en nu staat ze te koop. Sinds 1 oktober heeft het hotel zich aangesloten bij de firma World Hotels. Het nieuws deze week was dat dit bedrijf de reusachtige boot... mogelijk naar Oman wilde sturen om er daar een VIP-boot van te laten maken. Klaas Krijnen, oprichter en voorzitter van de stichting Behoud Stormschip Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Of is het nog wel een goedemorgen? Ja het... hoor. Ja, dat schip mag de stad toch niet uit, neem ik aan? Nee, absoluut niet. En sinds 2008 is het schip eigendom van Woonbron... Ze hebben het verbouwd tot restaurant en hotel. Waarom moet het verkocht? Nou, Even om goed uh, te zijn, om in 2005 is het schip al gekocht. Uh, ja. Dus iets eerder al. Men heeft er even een paar jaar over gedaan om het uh, op te knappen. wat was een hele klus. Uh, nou, zoals net al werd gezegd in het historische fragment uh, uit uh, 1959. Het schip is natuurlijk uh, belangrijk omdat het het grootste passagiersschip in Nederland is gebouwd. Uh, het is het vlaggenschip geweest van de Holland-Amerika lijn. En het werd gebouwd met een visie. Een visie in de zin van, het moest nog voor lijndiensten geschikt zijn... maar ook voor cruisers. En het was in die zin een baanbreker qua ontwerp uh, in die tijd... qua concept, dat was uh, nog een belangrijke uh, zet in het begin al... die het schip tot op de dag van vandaag uh, uh, heel bruikbaar maakt. Het is na de oorlog eigenlijk gebouwd als een soort uh, running mate... een zusterschip van de Nieuw-Amsterdam. Ook een heel bekend schip wat helaas in 1974 is gesloopt. En die twee die moesten eigenlijk de Transatlantische vaart... In de jaren 60 nog overeind houden. Maar de Hal zag al wel dat de cruisevaart aankwam. eraan kwam. Nou, het moest dus het vlaggenschip worden. En dat was ook daarmee meteen het visitekaartje van de Nederlandse Koopvaardij, ook van de Hal. Wereldwijd moest het indruk maken en dat deed het ook door zijn ontwerp. Het ja, zo de... ziet het er ook uit. Hè? Het is ja, een, uh... ja, andere schoorsteen, uh, totaal andere bouw dan in Amsterdam. Het werd uh, ja, geplemd zou ik bijna zeggen, met, met toegepaste kunst. Uh, uh, belangrijke kunstenaars als uh, Brinkgreven. Van Iersol, van Waterschoot, van de Gracht... hebben hun bijdrage geleverd aan het schip. Er zijn meer dan 100 kunstwerken in. Technisch gesproken was het belangrijk. Nou, de slogan, even kort samenvattend, 'Van de hal was in die tijd... het schip van morgen reeds vandaag. En daar was ook een prachtige poster van. En dat was ook eigenlijk wel meteen het veelzeggende. Het schip was ontzettend goed op zijn toekomst voorbereid. We gaan uh, even over het nieuws nu. Want het ja. is een prachtig schip en Rotterdam is ja. helemaal weg van. De rest van Nederland zou het ook moeten zijn. Uh, maar uh, het ligt nou in... Rotterdam, is een hotel van gemaakt. Moet het nou verkocht worden omdat het eigenlijk veel te duur uitviel? Nee, ja, nee. in eerste plaats, uh, ik zei net al, in 2005 heeft Woonbronnen gekocht... met toen al de bedoeling om niet 100% eigenaar te blijven. Uh, de toenmalige minister van WWI, Van der Laan, heeft ook in 2008 al een aanwijzing gegeven... of 2009 eigenlijk, dat het GIP voor 80% in ieder geval minimaal verkocht moest worden... vanwege de commerciële exportatie, en die is er ook commerciële exportatie... Dus dat is altijd wel een vooropgezet plan geweest hoor. Het is niet zo dat het als gevolg van de hoog opgelopen verbouwingskosten nou meteen verkocht moest worden. En wat, maar wat zijn nou die geruchten over Omaan? Nou, zoals u zegt, het is een gerucht. Uh, er zijn op dit moment uh, onderhandelingen lopende en die moeten we ook rustig voort laten gaan met allerlei partijen in Nederland, goede partijen waarvan we hopen dat het daar ook tot zaken komt. En natuurlijk hebben ook mensen... en dat is alleen maar een compliment voor het schip... en voor de huidige exportanten die hebben hun oog laten vallen op het schip. En in het buitenland komen dus ook biedingen. Ik heb ze nog niet gehoord, nog niet gezien. Volgens mij zijn ze er ook niet. Um, en ze zijn in feite ook nog niet aan de orde... omdat in de eerste plaats met de Nederlandse partijen... rustig wordt dooronderhandeld om te kijken... Om of men tot goede zaken kan komen. Um, stel nou dat het zal worden verkocht naar het buitenland... en het wordt weggesleept... Um... Moeten we dat voorkomen? Kunt u dat voorkomen? Ja, goede vraag. Um, ja, er zijn nog wel mogelijkheden, denk ik. ik. Ik zie dat nog niet zo gauw gebeuren trouwens. hoor. Dus het is een beetje speculatief uh, wat, wat u nou uh, zegt. Ik zie het schip niet zo gauw verplaatst worden. Technische problemen zijn er toch uh -huh. nog wel. Het schip is absoluut niet meer zomaar te verslepen. Oh, dat, is uh, dat is een hele geruststelling. Dat is hele geruststelling. Het is niet zeewaardig. Het zou een ponton of zoiets vervoerd moeten worden. Nou, Ik moet nog kijken of een verzekeraar daar ook aan wil... In de tweede plaats, uh, we hebben nog de wet behouden cultuurbezit... die mogelijkerwijs te hulp kan worden geroepen... waardoor belangrijke objecten, en dat is dit schip... niet naar het buitenland uh, verplaatst kunnen worden. Um, nou ja, En natuurlijk, uh, nogmaals, uh, wij denken dat het absoluut niet gaat gebeuren. Kijk, het schip is uitermate bruikbaar in de Nederlandse context. Dus ik heb er zelf het volste vertrouwen in dat dit unieke object... Je moet je voorstellen, het is een combinatie van uh, museum... maar vooral ook hotel, 250 kamers, congrescentrum restaurants, uitgaanscentrum, uh, er worden jazzconcerten gehouden. Dus het is op dit moment een brandpunt van activiteiten ja, maar, in de Rotterdamse singing, e zeg maar. Eén e vraagje, dus door. u ja. lijkt mij enorm goed pleit bezorgen voor het behoud van het schip. Ja. En kunt u er ook voor zorgen dat het Feyenoordstadion blijft? <laughs> Dat vind ik een goeie. Ja. Nou, ik heb het nu wel erg druk. Hij kan ben... er best even bijten. Maar ik, ik gun het ook de fijne orders van harte... Hoor, dat hun het, het stadion behouden blijft, natuurlijk. Maar laten <laughs> we me even met dit schip zorgen nog, ja. Oké, okay, nou, ik, als ik, uit uw woorden begrijp ik... dat we ons uh, over de geruchten niet zo bijst veel zorgen hoeven te maken voor ons nog. Nee, ik zou zeggen... Uh... Kom allemaal naar het prachtige schip kijken. Geniet ervan, want het is echt zeer de moeite waard. Het is een tijdcapsule, zoals wel wordt gezegd. Hè, met kunsttoepassingen, interieurvormgeving, machinerieën. De hele machinekamer is nog compleet. Ja, je kunt er uren dwalen. Je kunt er feesten organiseren. Je kunt er slapen, eten. <laughs> okay. Ik ga nog even door. U merkt het wel. Het ja. schip is vooral een belangrijk Nederlands cultuurbezit, wil ik maar zeggen. En moet vooral hier blijven. En naar mijn gevoel komt het ook best wel goed. Klaas Krijnen, oprichtervoorzitter van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam. Bedankt. Dag Hans Veldman. Goedemorgen. Terugkerende Amerikanisten in ons programma. We gaan praten over Amerikaanse presidentiële debatten... naar aanleiding natuurlijk van het debat tussen Obama en Romney... van afgelopen woensdagnacht. Het debat is volgens de Amerikaanse kiezer duidelijk gewonnen... door Mitt Romney, hè, de republikeinse kandidaat. Er is de afgelopen dagen al veel over te doen geweest. We gaan zo praten over de first debate, blues... Het nadeel waarin de zittende president zich altijd bevindt... bij het eerste debat voor de verkiezingen. Jij gaat zo vertellen wat dat is en hoe dat werkt. Maar we gaan ook naar historische parallellen kijken. Of het ooit eerder is voorgekomen dat een verdedigend president... zo'n tik te voortduren kreeg en of je daarvan kan herstellen. Zodat het eigenlijk niet zoveel gewicht in de schaal ligt. alles bij elkaar. Het eerste debat. Ik heb wel een fragment gezocht... waaruit het nadeel van Obama kon horen, maar het was meer een algemene indruk. Hè? Ja, hij... hij uh... Hij stond er wat langmoedig, weemoedig zelfs, uh, staarde naar zijn papier... en dat stond helemaal haaks op het beeld wat Obama als ware vertegenwoordigd. En het, uh, je zag ook het verschil tussen zeg maar, iemand die een toespraak houdt... of iemand die een debat moet voeren. Dat zijn natuurlijk twee verschillende disciplines, maar er was meer aan de hand. Uh, uh, de passiviteit was, uh, was schokkend. En wat ook bleek... Wat bedoel je? Uh, hij reageerde ook soms niet op uh, opmerkingen van Romney. Het leek wel of hij er niet bij was. En hij staarde zo vaak naar zijn papier. Hij maakte ook van die geluiden. Er worden ook grappen gemaakt op, laten we zeggen, verkeerde radio's in de Verenigde Staten. Dat ze nu het Obama-geluid nadoen. wat hij tijdens dat debat doet. of hij reageerde op Ronnie. Dus hij zette wel zijn zin in, maakte die niet uit. Of af. En uh, het was verpletterend en verbijsterend. En als je kijkt naar de uitslag ook. Tussen deze twee debaters, het verschil in uitkomst is nog nooit zo groot geweest. Ja, als sinds... Ja, nee, Jos. Zeg. Ja, nou, even heel kort. Ik was gewoon benieuwd of oh, er of mensen je, of aan tafel je, ja. die ook gekeken hebben of iets ervan gezien hebben. Nellke Noord, of die Meester... het meeste. Of hebben jullie er niets van gezien? Ik heb fragmenten gezien wat waarschijnlijk iedereen heeft gezien in, ja. het, uh, in, in de journaals. En dan denk ik, ik dacht bij mezelf. Dit is een heel uh, gisse manier om die eerst, dat eerste debat te verliezen met opzet. Om daarna sterker terug te komen hè? vanuit ah, de ah, andere ah, positie. Ah, kijk, ik vind het wel een mooie theorie. Is dat een theorie ja. die uh, ergens op slaat? Nou, komt. Maar, uh, het is wel zo vaak dat, uh, dat uh, in dit soort situaties, als je parallellen trekt, dat in het in tweede of het derde debat de verliezer van het eerste debat gigantisch terugkomt. En nee, dat kan je voorbeeld dan... van weken noemen. Maar het punt is wel dat in deze. Nadien heb je altijd de, een ontmoeting tussen de pers of, en het team Obama of team Wandy. En Tim Romney stond natuurlijk heel snel klaar om uh, uh, aan te geven dat het debat, uh, naar hun uh, opvatting, uh, zeer goed verlopen is. En het heeft 22 minuten geduurd voordat het team Obama erbuiten buiten kwam om de pers te ontmoeten. Ja, ja, ja, en daar werd ja, ja. ook al een heel verhaal van gemaakt: van wat is er aan de hand? En er schijnt toch wel binnenkamers. Ja, schijnt er uh, toch wel een, een wolkje van verontrusting uh, uh, door de zaal of uh, door de kamer gegaan te zijn. We gaan het hebben over de First Debate Blues. Maar heel even nog. Uh, want ben jij zelf daar nou s'nachts voor opgebleven? Is het zo belangrijk, dat debat? Of, uh... um, normaal zeg ik... Ik, ik ja. ben deze keer niet opgebleven. Nee. En ja. nu met de huidige uh, middelen van uh, YouTube. Het wordt herhaald. Ja. BBC heeft het herhaald. Uh, kan je s'morgens rustig kijken. En uh, sterker nog kan je ook rustig aantekeningen maken. Was je... Ver... Vond je, het, je vond het pijnlijk, hè? Het optreden van ja. Obama. Uh, of dacht je... Dit zijn nou de first debate blues... Wat zijn dat, de first debate blues? De first debate blues is, is, is een uh, uitdrukking om aan te geven... in wat voor dilemma een president zit. Enerzijds moet hij tijdens zo'n eerste debat... presidentieel overkomen. Dus hij mag niet te snel reageren. Niet, uh, hij moet inhoudelijk blijven. Dat is al een probleem. En vooral als die tegenstander natuurlijk niet inhoudelijk is. En waarom was dat niet altijd? Want hij, uh, ja, hij, hij presenteerde toch wel wat uitlatingen... waar hij wat vraagtekens bij kon zetten. Bijvoorbeeld, uh, ik schep 12 miljoen banen... Uh, uh, in mijn, mijn regeerperiode. periode. Ja, dan als je daar naar zo'n uitlating kijkt... denk ik denkt, dat is onmogelijk. 12 miljoen banen, dat is bijna heel Nederland. En uh, om daarop te reageren... dat is natuurlijk heel moeilijk. Enerzijds moet je benadrukken dat het onzin is. Ga je dat heel erg benadrukken, dan ben je een beetje een, beetje een vervelende man. Hoor je dan. Ga je te veel inhoudelijk georiënteerd raken... dan gaan de kiezers ook weg. Uh, anderzijds moet je presidentieel blijven. Dus je moet wel inhoudelijk zijn... Dus je kan niet heel leuk zijn. Dus die first debate blues, het feit dat je in het nadeel bent, dat heeft te maken met je rol als president? Ja, ik doe de schaal van het presidentschap uh, uh, die, die tors je mee. En je moet daar presidentieel overkomen. Je ziet ook dat in die tweede of derde debatten vaak de, de kandidaat, of de, of de president in ieder geval, minder presidentieel is. Maar waarom hoeft dat dan in dan de tweede, gaat los. Want Waarom hoeft dat daar dan niet meer? Waarom is die, first, dat, die blues dan uitgewerkt? Nou, de, die blues niet zozeer uitgewerkt, maar die mensen willen zien achter die presidentiële façade, willen ze ook nog wel. In dit geval de mens Obama zien. Degene zien op basis van ze hem gekozen hebben. Hij moet zich eerst als president uh, uh, als het ware weer introduceren. En, uh, ja, en ik weet zeker, in het tweede of derde debat zal hij zich anders presenteren. Meer weer ja, ja, Obama achter. Ja, al sinds het allereerste nationale tv-debat tussen Kennedy en Nixon. weten we dat het er enorm te doen hoe je overkomt. Misschien nog wel meer dan wat je zegt. Obama is toch de grote communicator, zou je zeggen. Ja. Maar en al de, de, de, de kandidaten die heel inhoudelijk waren de eerste keer, die hebben al bijna altijd verloren. Ja, dat, ja. Dat, dat illustreert wel iets. Ik bedoel, ik krijg een soort Elcor-syndroom. Die gaat over een, een, een uh, Jimmy Carter-syndroom. Je gaat heel inhoudelijk ga je uitleggen hoe die situatie is. Maar wil je ja. zeggen dat het je, je presidentschap kan kosten, dat eerste debat? Uh, als je kijkt naar, naar parallelen, dan, dan is dat nog niet vaak het geval geweest. Ik heb een paar opnames van het debat van 1984. Dan komen ze ook op het debat van 1980. Tussen 84 zit een tussen president Reagan ja. en zijn uitdagend Democrat Mondeel. Kan je dat debat goed vinden? Ja, en, en het was leuk met dat debat, de, de, want Reagan zou, zou gewoon herkozen worden. Maar ze hadden zoveel zelfvertrouwen, dat team van Weken dat ze zelfs met het team van Mondel nog overlegd hebben... Om dat presidentiële debat zeg maar wat losser te organiseren. Ja. Dus niet die geformaliseerde blueprint-vragen, maar wellicht wat meer op het conversatieniveau. Kan je eens zeggen hoe Reagan daar last had van de, van de First Debate Blues? Uh, die, die legde het af. In, uh, in alle opzichten. Hij, uh, zijn presidentschap, die, die, die uh, ja, was moordaanslag gepleegd en uh, hij was ja. helemaal weer in de lift. Want zijn presidentschap aan het begin was helemaal geen succes. Op een gegeven moment was hij heel populair. En je ziet ook dat bij die First Debate Blues dat monddeel heel inhoudelijk is. Maar reken helemaal niet. <lacht> uh, en, uh, terwijl die wel presidentieel moet zijn. Ja. En op een gegeven moment krijg je gedurende het debat <gif> krijg je een soort ommekeer. In het begin maakte hij wat grapjes, heeft hij de toon gezet. Maar dan krijg je een soort, soort besef van ik ben president. Ik moet als het ware dat presidentschap uh, continueren. En dan gaat hij weer inhoudelijk worden. En dan zijn er allemaal peilingen en studies geweest. En dan zie je ook dat in het eerste debat... Zie je me, uh, het eerste deel van het debat. De eerste deel van het debat zie je me heel goed scoren. Een Tweede debat zien we als het ware zien weggleiden. Ja, zien weggleiden. we gaan. Dan nou, nou wil ik even, dan kom je zo meteen op Reagan een monddeel terug. We gaan weer een stapje terug. Uh, dat is niet voor niets, want Reagan had vier jaar eerder de zittende president Carter verslagen. Uh, bij die debatten was heel duidelijk dat Reagan echt vooral olijker een aardse moest overkomen dan die wat stijve, nette kleine man die toen las dat Carter van zijn First Debate Blues. Uh, en wat toen in de verkiezingen veel indruk maakte... was de uitspraak in dat eerste debat. There you go again, Mr. President. Dat is zijn eigen rol gaan spelen. Kan je uitleggen? Uh, het het Samson-citaat. Uh, dus inderdaad dat dat weken een paar opmerkingen maakt... die niet helemaal de waarheid zijn. Ik moet even uh, toelichting over dat uh, Samson-uitspraak. Uh, uh, Samson Misschien kan dat het beste door even te luisteren. Nou, okay. nou doet hij het weer. Nou doet hij het weer. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma. Er gaan enorme energieheffing invoeren. En die compenseren we aan de andere wat kant. wat denkt u dat dus er met bedrijven als u dat invoert? Rutte, u doet het weer. U doet het weer. U, u voert doet weer, het weer allerlei belastingen. Nou ja, dat, dat u doet het weer, daar is natuurlijk veel over... Uh, gesprek, dat, en dat is een truc uit van Reagan uit 1980. Ja. Uh, en hoe heeft dat toen gewerkt dan? Uh, nou, mijn... Ja, kijk, men zocht ook een. een het, volk, het Amerikaanse volk zocht ook een manier om van Karten af te komen. Ik bedoel, wat Carter ook gedaan zou hebben, het zou, het zou niet goed zijn geweest. Dus in die zin had Reken wel het, uh, het tijd mee. Uh, maar Reken die, die, uh, poneerde toch wel een paar stellingen waar Carter zich aan ergerde. Nou, daar ga je al. De president gaat ze ergeren. Dus ja. En dat zag je ook. Ze dus begonnen beetje, een beetje te, te draaien en, en uh, ook wat geluiden erbij te maken. Dus uh, uh, van, van, ja, hij kon wel daarop reageren, maar ook weer niet te uitgebreid. Dus dan zie je al dat die klem zit. En op een gegeven moment gaat hij toch daar inhoudelijk erg op in. En dan ja. zie je weer een van, ja, dan doet hij het weer. Ja, je, en, en, je, je gaat met door Katen, Ja, en je, en je, je blijft je met En Bush had er ook een hand van, uh, uh, Jegens Core. En dat vinden Amerikanen, of de vinden kijkers, vinden dat wel leuk. Uh, want die zitten met die debatten niet zo op inhoudelijke zaken te wachten. Want het is toch wel de, de, de perceptie in deze die, die bepalend is. Nou, weer terug naar 84. Um, wat was de inzet van dat debat tussen Reagan en Mondale? Het, uh, de geijkte verschilpunten tussen ja. Republikeinen en Belasting, Amerika, federale begroting, tekort over. Het gaat altijd over hetzelfde. Ja, het is enerzijds de belasting verhogen, of anderzijds begrotingstekort. Dus dat, dat, dat is de tegenstelling. Nou, Reagan was 73, maar nog kras, al twijfelden sommigen daaraan. Het ging hem niet goed af. Hij twijfelde, hakkelde zelfs nu en dan. Waar het was, met regard to. De. Uh, progressivities I've said. And En um... ja, en toen zo'n oude debatdruk, toen is zo'n oude debatdruk uit het de hoofdtoverde was monddeel daarop voorbereid en gaf hem met hoorbaar plezier lick op stuk. Laten we even luisteren. You know, I wasn't going to say this at all, but I can't help it. There you go again. <laughs> I don't have a plan to tax or increase taxes. I'm not going to increase taxes. You voted 16 times to increase taxes. Now, Mr. President, You said, there you go again, right? Remember the last time you said that? Mm -hmm. You said it when President Carter said that you were going to cut Medicare. And you said, oh, no, there you go again, Mr. President. And what did you do right after the election? You went out and tried to cut $20 billion dollars out of Medicare. <laughs> and and and so when I when you say, there you go again, people remember this, you know. En mensen zullen zich herinneren dat je de grootste belastingverhoging in de geschiedenis van de Verenigde Staten hebt. En wat ga je doen? Je hebt een 260 billion dollar deficit. Je kan het niet wegwissen. Ja, uh, de, uh, von Mondeel, dit debat echt overtuigend? Hij was gewoon voorbereid ja, op deze was... trucjes. Hij, hij, was, nee, hij was, was heel erg voorbereid. En hij was ook voorbereid op de grap die misschien uh, nog hoorbaar is... Uh, dat de rekening zei van ik neem uw jonge leeftijd... Nee, dat kwam zo meteen. Ja, ja. Okay. Maar, maar hij, was, hij was inhoudelijk heel goed voorbereid. Maar ook op de trucs van, van Reken. Werd dat toen al net zo gemeten als toen? Als nu? Uh, ja, alleen uh, wat wel aardig te vermelden is... wat ik net opmerkte is... ze waren heel erg teleurgesteld dat het team van Reken op het laatste moment aan de vooravond van het debat... zei van we willen toch een geformuleerde of een georganiseerde debat. En het team Mondeel ging het debat in uh, uh, met de veronderstelling, althans een paar dagen daarvoor... met de veronderstelling van, nou, dit wordt wat vrijer... en uh, de moderator krijgen wat minder rol... en monden mag wat meer ruimte, of onze kandidaat krijgt wat meer ruimte... om rekenen zeg maar, aan te vallen en, en bepaalde thema's te bediscussiëren. En op het laatste moment de rinkteam zei, nee, we doen het niet. Het grappige is dat in het eerste debat is uh, Reagan de olikert... die uh, Carter met zijn first... Uh, uh, first debate blues, de uh, ja. kakkerset, maar hier is het monddeel eigenlijk, de grapjas. Die, die Reagan uh, die toch presidentieel. Uh, ja. Dus het is, het, het werkt, het werkt echt heel sterk, hè? Het, het uh, ja, het, het is wel een, een bepaalde wetmatigheid die je eruit kan halen. Dan komt, dan komt er het tweede debat. Ja. Is het, de druk van de ketel is, uh, is, is de druk van de ketel van die blues is een beetje af en dan neemt Reagan revanche en dat dat is zo leuk om te horen. Hij had zich lichter gekleed, kwam veel energieker over. Uh, laten we luisteren naar hoe hij reageerde toen een van de ondervragers hem de kwestie van zijn hoge leeftijd voorlegde. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind? that you would be able to function in such circumstances. Not at all. Mr. Truitt and I and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. <laughs> Waar gaat het eigenlijk om in die debatten? Wat, wat is dat? Wat zorgt nou dat je wint of verliest? Het gevoel de af, of de afgeleide eigenschappen. Het is net als marketing. De inhoud van het product speelt niet zo'n grote rol. Maar de afgeleide eigenschappen. En hoe het gepercipieerd wordt door, door de kijker in, de, in dit geval. Mondel vond het zelf ook wel grappig dit. Ja, sterk nog Het was ook iemand die wel, wel snel naar lach schoot. En men vond Mondel ook wel leuk. Maar wel een liberal airhead. Heel erg inhoudelijk georiënteerd. Een beetje zuurderig. En dat stond. Kijk, en dat stond haaks natuurlijk tegen de, de olijke weken. Maar kan je zeggen dat dit een knockout-blow is waardoor je ja. verliest? Ja, hoewel de democraten het wel op dat terrein of dit thema over zichzelf afgeroepen hebben. Want gedurende de campagne hebben de democraten regelmatig de, de leeftijd van Reagan genoemd. Want dat is een probleem. En ze hebben hem ook vergeleken met van ja, oude president... vergelijkbaar met toch wel zo'n Noord-Koreaanse president of een Russische uh, oude staatsman. Dus in die zin uh, hebben de democraten dat toch ook wel een beetje, een beetje aan zichzelf uh, te danken. Het is wel aardig, maar dat is weer wat anders. Uh, dat uh, Reagan, Carter, Mondale dat het, uh, zeg maar het videootje waar nu van, van, van Romney, waar het, waarin die uitlating doet... dat 49% of 47%. Ja, victim of the government zijn en niet, niet werken. En Moet je even uitleggen, want het want, um, uh, is een fundraising dinner geweest. Ja, voor wat rijkere Republikeinen. Precies, en daar zit uh, Romney, uh, houdt een, uh, een pep talk tegenover... Uh, zijn duidelijk uh, zeer uh, rijke publiek... en die zegt 47% ja. van de kiezers is voor mij toch verloren, want die lui die, uh, betalen geen inkomstenbelasting. En uh, dat is toch allemaal Obama-spul, daar ga ik me niet mee bezighouden. Dus. Ja, en daar is Obama in dat eerste debat niet op ingegaan. Terwijl iedereen wel verwacht dat hij dat zij zou noemen. En dat heeft alweer met die presidential uh, uh, blues te maken. Van Dat doet hij niet, dat is nog een beetje laag bij de grond. Maar ik denk dat hij bij de tweede of derde... zal hij er best nog even stiekem aan kunnen refereren. En nog het leukste is de vraag van wie, door wie is dat filmpje... Uh, in omloop gebracht. En dat is in omloop gebracht door de kleinzoon van uh, Jimmy Carter. Dus die, dat is de ultieme revanche van de, de democraten. De ultieme revanche van de grote nederlaag die Carter geleden heeft. Nu zijn kleinzoon heeft het toch voor zijn opa toch enigszins goed gemaakt. Je wil zeggen dat dat een, uh, uh, toch een, uh, een nare herinnering is in een familie? Ja, zo heeft de kleinzoon het ook gezegd. Van, ik, ik doe dit voor mijn opa en ik uh, ben echt dankbaar dat me dit gelukt is. Uh, voor mijn opa, maar ook voor mezelf en voor de democratische partij. Je kan ook zeggen dat, dat in het eerste debat je een verkiezing kan winnen. Tenminste, het wordt al wat gezegd tussen Clinton en Bush. Hè? In, in ja. 1994. 94, ja. Ja. Want daar, en dat staat ook op, op YouTube, staat altijd... Uh, Clinton's finest hour. Maar dat was ook een heel ander georganiseerd debat. Hè? Met, hoe was ja. dat georganiseerd? Er uh, waren drie personen. Dat is ja. ook belangrijk, Rosper Wode ja. En uh, wat je ook in die tijd ziet... die debatten begonnen qua statuur toch wel iets... Uh, af te nemen, want wat je, opzag, wat je zag uh, in die tijd... is de opkomst van uh, praattelevisie, de talkshows. Ja. En je zag dat die kandidaten, voordat ze eigenlijk voor het eerst zich op tv... onderling presenteerden, al eigenlijk via die talkshows zich gepresenteerd hadden. Maar ook vaak in die talkshows op elkaar reageerden... hoewel ze niet uh, uh, allebei in een talkshow kwamen. Clinton die, uh, die was al bekend. Die uh, had zelfs opgetreden in een talkshow bij Oprah Winfrey, geloof ik. Uh, met zijn saxofoon, die had dan gespeeld daar. Uh, dus in die zin was Clinton toch wel de, de empathische man... Al, die alweer de, de, ja, toch binding had met de, met de reële wereld. Meer dan Bush. En die reële wereld was in dat debat vertegenwoordigd door het publiek. En het publiek dat stelde vragen dus aan de kandidaten, onder andere aan Bush. Ja. De, de vader Bush, hè? Die, die dan vaak ook zo'n vraag niet goed begreep. Dat was heel nee, lastig. Nee, er werd hem gevraagd uh, van goh, uh, hoe zou het ervaren... als iemand werkeloos wordt in uw gezin of u zou het zelf ervaren dat, uh, dat u bepaalde problemen heeft... Onder, onder invloed van de economische recessie. En uh, als antwoord begon hij... hij gaf geen antwoord, hij bleef heel lang te stamelen... en hij, hij snapte die vraag helemaal niet. of de man nooit een probleem in zijn leven gehad had. Laat staan een groot probleem als werkeloosheid. Ja. En, uh, uh, en dat zie je ook heel close-up in beeld. Hij, hij, hij, hij, hij zegt niks, hij maakt alleen maar geluid. En daarmee en... schept hij opeens enorm veel ruimte ja. voor uh, Clinton. En Clinton ja. krijgt dezelfde vraag en dan doet hij dit. I, I have seen what's happened in this last four years when, in my state, when people lose their jobs, there's a good chance I'll know them by their names. When a factory closes, I know the people who ran it. When the businesses go bankrupt, I know them. And I've been out here for 13 months, meeting in meetings just like this, ever since October, with people like you all over America. People that have lost their jobs, lost their livelihood, lost their health insurance. Mm -hmm. What I want you to understand is, it is because America has not invested in its people, it is because we've had 12 years of trickle-down economics, most people are working harder for less money than they were making 10 years ago, it is because we are in the grip of a failed economic theory. And this decision you're about to make better be about what kind of economic theory you want. Not just people saying, I'm going to go fix it, but what are we going to do? What I think we have to do is invest in American jobs, American education, control American healthcare costs en bring the American people together again. Ja, wat Clinton hier doet, is uh, eigenlijk zeggen. Hij wordt eerst heel persoonlijk. Hè? Hij zegt ik ken de, ik ken u eigenlijk. Ja. Ik, ik weet wie u bent. Ik ken, ik ken de mensen zoals u. Ik ken de werkgevers zoals u. Ik, ik, dus hij maakt iets heel persoonlijks. Hij maakt een brug en dan komt hij met zijn boodschap en wordt altijd nog gezien als een, als een beslissend moment. Dus je kan in zo'n eerste presidentiële debat wel degelijk ook een, um, je, je kansen aanmerkelijk vergroot. Dat, dat is zeker, zeker waar. En, uh, en het is ook geen, geen ultieme wet, wetmatigheid, want het kan inderdaad in de andere kant opgaan. Maar het punt is wel dat die presidentiële debatten, of het voorbeeld wat we hier gaven, wel wel erg omringd waren door zeg maar, nieuwe ontwikkeling in media. Dus die, die, die Talk TV, dus men wist al dat Clinton... Meer persoonlijk gericht was dan, uh, dan Boezén. En een uh, ander punt was, ja, Rosper Robin, noem hem niet. Maar dat is ook wel de uitvinder van zeg maar, de nieuwe manier van campagne voeren. Want hij is de uitvinder bijvoorbeeld van het uh, inlichting nummer 0800... dat je gratis kan bellen. En hij voerde campagne. Niet met mensen die op de straat uh, Flyers uitdeelden maar die zat daar ergens in zijn centrum... en die had een, een ja, bijna een technologische bunker, of ingerichte bunker... waar mensen konden bellen. En vanuit die bunker uh, ging hij ook mensen bellen. En hij, had, hij heeft ook de tv-commercials uh, gemaakt. En uh, op die manier van campagnevoeren, uh, met die manier... maakte hij het Bush heel moeilijk. Maar goed, senior was Senior baalde zo van het optreden van Clinton. Nou ja, en, en dan zie je ook het... Uh, dan is het uh, bekende uh, voorval dat uh, als Clinton dit uitgesproken heeft... van nou, ik weet wat u ervaren heeft... en ik weet hoe erg werkeloos het is dat Bush Senior op een stoel zit en dan komt er een close-up... en dan, dan blaast hij een beetje en dan kijkt hij verveeld op zijn horloge. En dat was als het ware ja, het ultieme einde van Bush Senior. Van, ja, deze man die, die, die wil wat anders doen dan president zijn... en die heeft helemaal geen binding meer met, met onze Amerikanen. Nou ja... Um... In Obama's kamp is nou de stemming steeds geweest tegenover Romney. Eigenlijk hoeven we niet zoveel te doen. Die man die maakt zelfs ontzettend veel fouten. We krijgen cadeautje na cadeautje. Um, maar dat is dus eigenlijk flink tegengevallen. Wat is er aan de hand? Je hebt dat nieuwe boek van Woodward. Dat ja. uh, is net een paar dagen uit. Uh, Woodward, wordt een van die twee uh, journalisten van uh, Watergate en de Washington Post. Het boek geeft dan meteen aan dat Obama alles in handen geeft en dat Ram, Ram Emmanuel um, uh, um, eigenlijk zijn geen ruimte wil laten voor de Republikeinen en dat de Republikeinen dan zeggen: van we zullen je te grazen nemen. Ja. Als je ons geen stem geeft, dan nemen we je te grazen. Is dat ook jouw. Uh, Inschatten. Het is, uh, als je kijkt naar het boek van Woodward... en dat is uh, beslist geen, uh, geen lofzang op uh, Obama... want in dat boek wordt zijn leiderschapskwaliteiten... zoals het mooi heet, uh, erg ter discussie gesteld. Het boek bevat ook foto's en dan zie je, op al die foto's zie je een vertwijfelde Obama. Even voor de helderheid, wat voor boek hebben we het nou precies over? Een boek over Obama van Woodward of wat voor boek hebben we het precies over? Het is deze week verschenen en uh, het zal niet of wel zonder reden deze week verschenen zijn... Maar er wordt het, het economisch beleid van Obama wordt besproken. In hoeverre die succesvol is om zeg maar, de Republikeinen mee te krijgen... voor zijn economisch beleid. Nou ja, dat lukt hem niet. En de start van het boek is dat ze wel proberen tot een overleg te komen. Maar tot een gegeven moment gaat het niet goed. En uh, om, om een lang verhaal kort te maken, uh, zeggen ze van Obama-kant... Uh, van ja, uh, als jullie niet mee willen, dan doen we het zelf wel. En we doen het zelf ook. En ze hebben heel weinig overleg gepleegd met die Republikeinen. En daarom blijven ze allemaal boos. En... De boodschap van het boek is eigenlijk van ja. Uh, uh, omdat ze zo weinig, of misschien wel een beetje arrogant naar de Republikeinen zijn geweest in het begin, omdat zij toch wel heel erg gewonnen hebben, zie je de Republikeinen toch wel de kont tegen de grippen gooien. Ja, en, en je ziet ook dat het zijn uitwerking niet uh, heeft gemist eigenlijk. Nee, en dan krijg je dadelijk een soort Clinton-moment uh, uh, weer, want dadelijk krijg je de fiscal-wall, uh, uh, want in december of januari moet, nou ja, dan krijg je de hele discussie van moet de overheid uitgaven op nul gezet worden, gebouwen dicht enzovoort... want het mag niet meer een bepaalde grens overschrijden worden. Nou goed, dat, uh, maar goed, dat is de tijd dat Obama wellicht alweer herkozen is. En dan zal hij wel een andere oplossing hebben. Goed, um, uh, nog even zeggen dat Bob Woodward... Uh, <lacht> is eigenlijk de journalist die, die als een soort hedendaags geschiedschrijver... van het moment uh, al die presidentschappen volgt... en steeds boek na boek uh, laat verschijnen... over het beleid van de afgelopen twee, drie jaar. En dat is eigenlijk wat hij op het ja. doet. Um, Afsluitend um, komt, uh, komt Obama terug? Dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, uh, Iemand die, die zo geweldig campagne kan voeren, kijk maar hoe, naar, de, naar de manier van debatteren met Hillary Clinton of John McCain. Ik bedoel, hij, heeft, ah, hij kan het echt heel goed, dus het leidt geen twijfel dat, uh, dat in het tweede en derde debat Obama heel erg terug moet komen. Want anders kan er toch wel eens een ontwikkeling plaatsvinden waar uh, een, rekening, mensen rekening mee houden. Is hier een wens, een vader en een gedachte? Misschien wel, ja. Ja, ja. Ik hoop ook dat hij terugkomt. Want ik vind ook dat hij eh, als symbool van Amerika... Eh, veel aan Amerika en de wereld bijgedragen heeft. Dus ik hoop ook dat hij eh, terugkomt. Want eh, Ik denk dat het eh, een kandidaat is die, eh, ja, die veel brengt en nog veel kan brengen. Hans Veldman, Bedankt voor het verhaal vanmorgen. Ja. Het is vijf over half elf. Tijd voor de kolom. Nelke Noordervliet. Op het achterplat van een boek las ik dat het een passioneel pleidooi was... Ik dacht, welke redacteur van De Bezige Bij heeft dit woord laten passeren? Het moet een Vlaming zijn geweest... of een jonge Nederlander die geen Frans heeft gehad... en er dus niet het Franse passionnel in herkent. Een regel later verscheen het woord vergeetput. Nu wist ik zeker dat een er de hand in had gehad. Vergeetput wordt door onze Zuiderburen vaker gebruikt dan door ons. Aangezien een van de auteurs van het werkje Guy Verhofstadt was hoefde het geen verbazing te wekken. Al zie ik hem er niet voor aan de nederige taak op zich te nemen... een achterplattekst te verzinnen. Niettemin, passioneel maakte een schok van ergernis in me los. Daar had je het weer. Het woord passie. Ik ken het vooral in de betekenis van het lijden van Jezus Christus. Zie, de Matthäus-passie en de passie spelen van tegelen. Maar die betekenis is obsoleet geraakt. Je kunt geen glossy, ja zelfs geen kwaliteitskrant meer opslaan zonder dat het woord minimaal drie keer ijdel in de zin van ledig, maar ook in de zin van snoevend wordt gebruikt. Geen stupide televisieprogramma waarin bekende Nederlanders aan het woord komen kan zonder het woord passie. Vrijwel elke interviewer die ik aan mijn keukentafel ontvang, gebruikt het op enig moment. Wat is je passie? Mijn passie is dus schrijven, dus. Het is gewoon dus altijd mijn passie geweest. Als je geen passie hebt, tel je niet mee. Alle nuances van mogelijke synoniemen als belangstelling, enthousiasme... interesse, zin, trek, behoefte... worden platgewalst in het zeurderig uitgesproken woordje passie. We worden vergast op afbeeldingen van sterren en mindere goden... in tegenwoordigheid van of bezig met hun passie. Een rek vol schoenen, een ranke racefiets van 3000 euro of zelfgemaakte foto's van hun dagelijks bordje eten. Ja, echt zo'n gek idee dat je dat dan later ziet en zegt... gut, ja, dat is waar ook, toen aten we boerenkool. Het is een beetje een soort geschiedenis dus, hè? We zien ze met een slecht opgevoede labrador... delftblauwe grachtenhuisjes uit de KLM First Class Verzameling... en Provençaals aardewerk. Alles kan worden bedekt en omhelst door het woord passie. Zo moet je vooral geen plezier hebben in je werk maar passie voor je werk, hetgeen me een buitengewoon ongezonde situatie lijkt. Inmiddels is passie voor mij synoniem geworden met verveling en domheid. Eenzelfde werking heeft het woord spiritualiteit op me. Een containerbegrip voor vage religiositeit... waaruit iedere concrete betekenis is weggecijpeld. Modewoorden zijn een monument voor de luiheid van de Nederlandse taalgebruiker... en de oppervlakkigheid van zijn gevoelsleven. Het gevaar van hinderlijke modewoorden of termen... is dat je ze opeens uit je eigen mond hoort vloepen. Het gebruik ervan is op de een of andere manier besmettelijk. Nooit voelde ik me meer betrapt dan toen de grote W.F. Hermans... in mijn debuutroman uit 1987 Tiene of de Dalen waar het leven woont... op de 180 bladzijde tweemaal de woordcombinatie best wel had aangetroffen en daar smalend verslag van deed in zijn recensie. Tweemaal best wel is uiteraard tweemaal te veel. Ik heb de fout in latere drukken hersteld. Wie hem toch nog ergens tegenkomt in mijn werk... behalve dan in de directe reden van een landerige puber... gelieve hem te schrappen. Ja, ik zou bijna zeggen, Nelke ik bedankt dat je dit met ons hebt willen delen. <lacht> ja. Je is ook zo. <lacht> ja. Ja, dat had ik al aangegeven, nietwaar? Ja, best wel fijn. huizen. Ooit was het het Holland-Siberië. Tegenwoordig is het een toeristische trekpleister in Drenthe. Je kunt er naar het Gevangenis- en Gestichtsmuseum... om te beleven hoe erg het er vroeger was. Hoe het bevolgdend Nederland omging met opgesloten landlopers... en later met criminelen. En als je even bij wil komen... Doe je dat in Malust, de bierbrouwerij en het proeflokaal ter plaatse? Waar nu zelf in een andere wereld die zoveel geschiedenis uitademt? schrijft de bierbrouwer in haar folder. Het is vol met taal. En. <lacht> We denken aan de column van zo net. schrijft de bierbrouwer in haar folder en op haar site. Suzanne Jansen beschreef die geschiedenis in haar bestseller Het Pauperparadijs, althans wat de 19e eeuw betreft. Dat Veenhuizen ook een 20e eeuw historie heeft, blijkt uit het boek. Koloniekak van Mariette Meester. Ja, en Mariette Meester is bij ons om te vertellen... over die ergenadige 20e-eeuwse geschiedenis van Veenhuizen. En het, het, als je het boek ziet, het is op de voorkant al meteen een raadselachtige foto. We zien een man in uniform, een vrouw in witte blouse en een rode lange rok... als tenminste de inkleuring klopt, want het lijkt me een zwart-wit foto... die is gekleurd later, liggen romantisch neergevleid... op een grasveldje op de achtergrond, een bakstenen gebouwtje met tralies... en de moeder heeft een lieve, flinke, overigens, baby op schoot... Maar niet het meeste. Leg even uit. Wat leert ons dit plaatje? Nou, Dat leert heel veel. Dat zegt nou, heel vertel... veel over Veenhuizen inderdaad. Want dat lieve babytje op het omslag is een van mijn informanten. Ik heb om dat boek te schrijven... Een, uh, ja, enige tientallen mensen geïnterviewd. En ook een meneer van uh, nou, nu bijna tachtig. En dat is dus dat babytje. En die vertelde mij hoe hij als kind... Uh, zijn vader was hoofd van het cellengebouw. En het cellengebouw was in Veenhuizen tot voor kort trouwens... de plek waar mensen die binnen de gevangenis... Uh, opstandig of uh, zelfs uh, ja, een beetje crimineel waren geweest... De ruzie hadden geschopt of zo, werden opgesloten. En zijn vader was hoofd van het cellengebouw... en hij kwam als babytje dus terecht in een huis... wat verbonden was met het cellengebouw. En sterker nog, de deur van de in de woonkamer zat een deur... zodat zijn vader onmiddellijk kon komen... als er een van de uh, ellendige toestand aan de hand was in het cellengebouw. Dus Hij zat als vijfjarige al bij zijn vader op kantoor. En dan hoorde je geschreeuw in de gang. En dan werd er weer iemand uh, aangevoerd uh, die uh, ja, in de strafcel moest zitten. En die kreeg dan echt ook uh, om de dag water en brood. Ja, dus nee, dat, dat is uh, een uh, typisch uh, uh, Veenhuizer beeld. Vast, vast een leuke jeugd. Want <laughs> jij bent ook opgegroeid daar. Vertel daar, vertel daar eens even ja, over Ja, dat is jij... natuurlijk veel later. Maar uh, in, in mijn jeugd, ik ben daar als babytje terechtgekomen in, in 1959... En uh, ja, het hele dorp was toen verboden te Het is ook tot 1983 eigenlijk zo geweest. Rondom, uh, het was een heel groot dorp, 3000 hectare. En rondom stonden honderden bordjes verboden toegang. En in mijn jeugd zag ik dus constant mannen op grote zwarte fietsen rondrijden. En uniform, uh, zwaar bewapend. En die keken dus of, of, of, de, of mensen zich wel hielden aan dat verbod. Dus uh, het, het was echt een dorp waar alleen degene mochten komen die daar werkte. En natuurlijk degene die de gevangenen zaten. Ja, want even voor duidelijkheid: op dat moment is het geen gesticht meer, hè? Want het in het verre verleden wel was, maar is het een, een, een, een straf, een, een gewone gevangenis. Ja, het is inderdaad begonnen, zoals Suzanne Jans ook beschrijft in het Pauperparadijs, als, als ja, arme gestichten. Maar uh, vanaf ongeveer de Eerste Wereldoorlog uh, kwamen er ook criminelen naar die gestichten toe. En het was toen al een rijkswerkinrichting voor mannen. En vanaf de Tweede Wereldoorlog, als ik het heel grof zeg... Uh, werden er echt helemaal gevangenissen. Ja, en nu ben jij daar opgegroeid. Waren er nog dingen die jij uit je jeugd herinnert... die waren blijven hangen in de zin van... wat raar, wat vreemd. Dat wil ik nog eens uitzoeken. Nou, zeker. Ja, kijk, het is heel gek als je daar opgroeit. En mijn ouders wonen nog steeds. Dus ik ben al meer dan 50 jaar verbonden met dat dorp. Dus dan zie je het niet. Dus... Het heeft heel lang geduurd voordat ik echt dacht... nou wil ik echt eens precies uitzoeken hoe het zat. En nee, ik noem ben... eens één voorbeeld waarvan je dacht... dat heeft mijn hele kindertijd me bezig gehouden. en, en, en, en dat, dat wil ik uitzoeken. Ja, een heleboel dingen hoor. Want uh, <laughs> van na de oorlog kwamen de oorlogsmisdadigers. En ik hoorde altijd uh, dat zelfs de latere drie van Breda daar gezeten hebben. En... Uh, ja, hoe dat precies zat, wist ik niet. Die mensen hadden relatief veel vrijheid. Zullen we eens gaan luisteren naar uh, die oorlogsmisdadigers opgesloten in Veenhuizen. En je zegt het altijd, het waren niet de minste. Uh, we luisteren even naar een, uh, een van de bewakers waar jij mee sprak. En die vertelt over een, nou ja, een gevangene, een oorlogsmisdadiger. Kom maar. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Ja? Uh, op Nogeraven zat een uh, viesje, een uh, was dat dan. En dan... Uh, Cotella, die was kok in de keuken in uh, Nauwenraven. <laughs> Cotella, Austeria Vuurt, werd op een boerderij. En nagens kan ik me niet herinneren. Maar u kende dus ze ook echt in die tijd? Ja, ik kende Fiesje. Ja, en Cotella, ben ik zelfs nog een keer mee naar het hospitaal gemoeten. Mm. Maar tegenwoordig is het zo, er komt de wagen voor, dan rijd je naar naartoe. Maar wij moesten dan overal binnen door. Want Cotella mocht niet uh, langs de weg. Hè? Want dat was gevaarlijk. Nou, hoe werd hij dan vervoerd? Nou, uh... Gewoon, ik liep, ik liep gewoon naast hem. Oh, liep naast hem? Ja, gewoon. Ja. Naar het hospitaal. Naar, naar het hospital. Het hospital? Ja. Hij, dus... ja, hij was ziek. Ja, hij was ja, ziek. Maar hij kon nog eer... wel lopen. Een keer wat. Ja, ja, wat. wat, wat, wat, wat precies, mijn keren, weet ik ja, ik moest niet precies. Ik was er stond van, want ik heb hem zwijgen opgelegd. Want hij was steeds maar bezig van uh, is bevelen. En, oh, dat was ik zo'n misselijke kerel. Want ik, ik wist ervan wat hij allemaal gedaan had. Ja, nou, dat moet een heel leuk gesprek geweest zijn, zo te horen. Maar hoe, even voor de, front, voor de feiten, hoezo zaten de drie van Breda... de latere drie van Breda daar eigenlijk, of misschien wel de vier? Ja, na de oorlog had je natuurlijk een hoop mensen die berecht waren... ook door de bijzondere rechtspleging. He, dus niet de gewone NSW'ers die dan een jaar naar een kamp moesten... maar echt de zware gevallen. En er waren ja, veel Nederlanders, maar ook een heel contingent Duitsers was daarbij. En uh, tussen die mensen zat bijvoorbeeld generaal Christiansen, die Christiansen de weermacht uh, leidde en die, die ook verantwoordelijk is voor dame van Putten. Maar ook ja, deze uh, mensen waar deze meneer dan over vertelt waren er ook bij. En deze Joedenvische, die hij dan moest begeleiden naar het hospitaal, het gevangenisziekenhuis, die werkte gewoon bij mensen in de tuin. En uh, dat, dat heeft geduurd tot eind 1952. Ik heb ook een oudere meneer gesproken, en die was toen een jongetje. En die, ja, die vertelde aan zijn vader thuis onder het eten. Nou, die meneer, fiesje, is zo'n aardige man. En uh, toen zei zijn vader, wat heeft zo'n hond van een vent toch nog menselijke eigenschappen? Ja, en... want, want, want dat, dat, is dat nou een van de dingen, want we zeiden in het begin van de uitzending al, dat uit je boek blijkt dat die, uh -huh. deze heerschappen het relatief makkelijk, relatief makkelijk hebben. Is, is dat inderdaad wat je tegenkwam? Hoe, hoe makkelijk, hè? Nou, dat ze, niet, dat ze niet een heel streng gevangenisregime hadden... maar dat ze als min of meer... nou ja, in- en uitlopen wil ik niet zeggen... maar ze mogen lekker in de tuin werken. Ze, ze, ze hebben kennelijk niet dat... odium van oorlogsmisdadigen... je moet extra streng aangepakt worden. Of? Nee, dat is eigenlijk het geheim van Veenhuizen. Want nu zijn er nog steeds drie gevangenissen. En nog steeds zie je de, daar dus... Uh, want ik heb er dus 16 maanden gewoond... om het onderzoek voor dit boek te doen... En was een huis van de Rijksgebouwdienst waar ik mocht wonen. En in onze tuin waren altijd uh, gedetineerden aan het werk. Ja. Dus dat is een heel raar geheim. Ja. En dat was toen dus ook al zo. Alleen eind 1952 uh, waren er geruchten over mogelijke ontsnappingen. En toen is van hoger hand bepaald... want alles wat in Veenhuizen gebeurde en nog steeds eigenlijk werd vanuit Den Haag bepaald... toen is bepaald, ze moeten naar Breda. Ja. Maar maar je mag je zeg... ik een vraag? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, betekent dat dat ze eigenlijk... Uh... Vrij eenvoudig achteraf gezien. Dat ze vrij eenvoudig de benen hadden kunnen maken. Ja hoor, zeker, Ja, zeker. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. Dat is, dat is zo wonderlijk. Dat is zo wonderlijk. En uit, uit Den Haag had men het ook niet zo goed door wat zich daar allemaal afspeelde. En de minister is een keer op bezoek geweest. En die zag dat allemaal. En zei: Wat zijn dat voor heren daar in die tuin? Ja, excellentie, dat zijn de, de oorlogsmisdadigers. Wat? Nou ja, en toen, euh, toen zijn ze dus naar Breda ge gebracht. En het ironische van dat verhaal is dat een maand later zijn er dus zes of zeven ontsnapt uit Breda. Dus dat is het hele Ja, Het was gewoon veel te gezellig in Veenhuizen. <laughs> ja. maar, maar even, even nog stilstaan bij die oorlogsmisdadigers. Want het zijn niet de kleinste jongens. Hè. Je noemde net ook al de naam van Christiaanse. De opperbevelhebber van de Weermacht in Nederland. En de man, je zei het al, achter het drama van Putten. waar 600 volwassen mannen zijn afgevoerd naar concentratiekampen. Deze Christiaanse, die. die ja, die gedroeg zich daar ook als een soort alsof hij God in Frankrijk was te vertellen. Ja. Je hebt daar ja, hele opmerkelijke heel... voorbeelden van. Precies, als je dan met die oudere mensen praat, je hoort het één keer... en dan denk je, nou, dit geloof ik niet echt... maar als dan nog iemand het vertelt en nog iemand het vertelt... dan, ja, dan moet ik het wel opschrijven. Want wat, wat is het geval? Die Christians, ja, dat was natuurlijk een generaal, die, die, dat zat heel diep in hem. En als hij dan bijvoorbeeld binnen de gevangenis uh, iets moest vragen... bij de administratie of zo, dan, ja, dan klikte hij echt met zijn hakken. Dan salueerde hij als het ware bijna... En, op een gegeven moment kreeg hij het voor elkaar dat hij vrijgelaten uh, zou worden. Zogenaamd omdat hij ernstig ziek was. En uh, ja, toen heeft hij geëist dat er een soort uh, afscheidsbijeenkomst voor, voor hem georganiseerd is. Een zo n, zo n feestje. Een soort feestje, ja. Ik wil niet zeggen dat er nou drank aan te pas is gekomen, maar het is gebeurd. Ja. Het is gebeurd. En hij, uh, hij wilde gewoon dat uh, ook de, de, de adjunct-directeur vrouwen meenamen, zodat hij hun hand kon kussen. En, nou, nou, dat, ja. Ja, en je hebt ook nog een idee van het verhaal over dat hij die, dat die niet uh, akkoord gaat met één uh, uh, bed. Of nee, wat is iets oh, Iets ja. met een bed. Nou ja, die mensen sliepen toen nog in kooien. En dat, uh, die zijn ook nog in het uh, gevangenismuseum te zien op een moment. En dat was echt niet leuk om daarin te liggen natuurlijk. Maar hij heeft geëist dat er uh, drie aan elkaar werden gelast. En dat hij daar een bed in kreeg. En dat kreeg hij ook voor elkaar? Kreeg hij voor elkaar. En ik moet nog even zeggen, hij heeft nog twintig jaar geleefd na zijn vrijlating. Dat komt omdat hij natuurlijk in Veenhuizen een prettige tijd had. Maar toch is dit heel opmerkelijk. Want als je, als je kijkt naar hoe het veel oorlogsmisdadigers in Nederland... zo vlak na de oorlog ging, dat zijn geen fijne verhalen. Mm -hmm. Martelingen, pesterijen, et cetera... Hier is dat helemaal daar ben je nou, dat, niet van tegengekomen. Dat, dat, dat is daar ook wel gebeurd. Jawel, dat is ook wel gebeurd hoor. In het begin. Maar later heb ik ook aan mensen gevraagd. Want ik heb zelfs met mensen gesproken die in het verzet hebben gezeten. En hoe gingen jullie later dan met die oorlogsmisdadigers om? En in het begin zijn er echt wel dingen gebeurd. Uh, van, uh, dat ze voortgejaagd werden over de binnenplaats van de gevangenis en zo. Maar ja, op een gegeven moment wen je eraan natuurlijk. En Veenhuizen had natuurlijk ook al een traditie van uh, ja, criminelen waartoe je je moest verhouden. Want uh, die traditie van criminelen waartoe je moet verhouden. Laten we daar ook nog even weer op verder gaan. En dan ook even naar jouw eigen jeugd gaan. De tijd dat jij uh, daar opgroeit. En laten we even naar een fragment gaan luisteren. Een fragment waarin jouw vader, als ik het goed heb, vertelt hoe dat zo ongeveer ging tussen de gevangenen en personeel als hij zelf. We hadden allemaal een grote tuin hier, ongeveer tien aren. En wij hadden dan ook een tuin. En die tuin die was dan hier, hier naast die, zo'n beetje naast de kerk. ...naar die tuin. En die getineerden die dan op die tuin werkten... ...in het begin was het nog zo dat die bewaakt werden door een... ...er was een werkmeester bij, maar er was ook een geschikswachter bij. Een gewa die die lui bewaakte. Die hadden dan een geweer bij zich, hè? Maar je zelf helemaal niks aan die tuin te doen? Je hoefde niks te doen, maar ze kwamen wel bij jou achter thuis... ...kwamen ze eh, drinken Je mocht ze niet binnen? Ze mocht ze niet binnen. Maar we gingen vaak wel bij hem zitten... ...en dan gaven ze koffie en een sigaretje... Deed dat niet, want je was dat niet verplicht. Deed dat niet, dan heb je kans dat de, de, net de slaapplantjes of de spinazieplantjes dat die weg waren. Ja, wij zijn een schofferlucht geweest. Uh, die wij dan, hebben verhalen werden ons, yes, ons verteld. Hè? We dachten dat het uit was ik begrijp dat jij goed spinazie en boerenkool hebt gegeten tijdens je jeugd. Nou, heerlijke aardbeien hoor. Allemaal ja. door criminelen en uh, verzorgd. Heerlijk. Ja. Want, want is, het beeld wat je uitkrijgt is dat is een hele rare toestand. Je hebt, uh, vertel even hoe de situatie was. Jouw vader was schoolhoofd. Precies. Van de school met de Bijbel. En dat betekende ook dat wij naar de kerk gingen. En op zondag zaten we in de kerk gewoon met de gedetineerden. Er was een speciaal vak voor ze vrijgemaakt. Ze werden dat aangevoerd daar. met... De, wat zeg je? Vakka, ja. <laughs> maar op een afstandje van, van anderhalve meter van, uh, van de ja. gewone gaan. Maar, maar schets ook even de hele situatie. Veenhuizen is op dat moment een gevangenis. Je vader is schoolhoofd, maar voor wie eigenlijk? Voor welke kinderen? Uh, gewoon voor de kinderen van, de, van het personeel, van het justitiepersoneel. Ja, want... Er was dus maar één werkgever, dat was justitie. Je mocht er ook alleen maar wonen als je daarvoor werkte. Alleen, nou ja, er was natuurlijk een schoolmeester nodig. Ja. Dus... Want als ik het goed begrijp, is het als volgt... Jij groeit daarop, je mm -hmm. vader is schoonhoofd, er zitten nog twee kruideniers... er zit een posbode uh, en, en een paar boeren. En voor de rest, dat zijn eigenlijk de enige normale mensen... en voor de rest heb je de ene helft is bewaker en gevangenispersoneel... en de andere helft is gevangenen. Precies. En dat was ja. jouw jeugd. Ja, ongeveer duizend gevangenen Ho en duizend uh, gewone inwoners. Maar hoe kom je uit zo'n jeugd zelf weer normaal terecht? <laughs> nou, het was geweldig. Ik gebruik vaak het woord paradijs ook, want... Kijk, bij ons was het verschil tussen goed en kwaad helemaal niet zo groot. Uh, net als in de Bijbel heb je natuurlijk het paradijsverhaal... lammeren en leeuwen die, uh, die gewoon samenleven. En zo was dat bij ons ook. Voor mij was gedetineerde een gedetineerde mens, een man. Ja, het was de man uh, die de ramen was... uh, nee. lapte en, en het onkruid wieden. Maar goed, Nelleke... Ja, de... wat, wat voor soort gedetineerde, voor wat voor misdrijven werden ze daar vastgezet? Want ik neem aan dat je geen kinderverkrachters en moordenaars in veenhuizen zette. Jawel hoor, die waren er ook. Alleen de erg zwaar Die kwamen niet in de tuinen uh, van de mensen. hoor, Maar wel op het eind van hun straf trouwens. Als een soort overgangsfase. Maar ja, je had er allerlei soorten. En ze waren ook steeds zwaarder. En daarom zijn ook telkens de beveiligingsmaatregelen een beetje ver versterkt. Is, is jouw verwondering voor wat zich afgespeeld heeft in de jaren 50... met die oorlogsmisdadigers misschien iets minder groot dan die van ons? Ja, ik denk dat, dat wel dat mijn verwondering iets minder groot is. Ik ben eraan gewend. Maar, maar, maar heb je, als je terugkijkt, hoe beoordeel je dat, dat het zo gegaan is? Nou ja, er is, er is één keer een moord gepleegd. En verder zijn er geen, uh, geen extreme gebeurtenissen bekend. Je wil zeg. zeggen dat het eigenlijk uh, terugkijkend naar Cortella als of vrienden vriend in de tuin is... dat je zegt van, nou, dat kan ook eigenlijk best. Ja, dat was helemaal niet zo gek. Dat zeg nee. ik echt. Ja. En, en die moord, vertel het toch maar even, want dat, dat kan best even. Uh, dat hele erger kunnen we ook even benoemen. Dat nou ja, ik groeide er daarmee op. Dat is misschien ja, wel leuk om dat, te vertellen. Ik, ja. ik groeide op. Uh, ik wist dat er een keer een jongetje was vermoord. Dus je wist, als, als kind uh, voel je al aan hoe je houding ten opzichte van die gedetineerden moest zijn. Je moest vriendelijk goeiedag zeggen, maar je moest niet met ze gaan kletsen. Je moest zeker niet met ze meegaan of zo. Dat wist je. Dus die moord bepaalde eigenlijk ook wel een beetje de sfeer, ook al was het tien jaar later. Maar in 1952 is dus een jongetje door een gestichtsbewoner meegelokt en ja, gewoon vermoord. Ja, dus... En ik heb dat, dat was dus een mythe geworden eigenlijk. En ik heb dat als een soort detective uitgezocht, gesproken met allerlei mensen die daar heel dichtbij bij betrokken zijn geweest. En dat is een van de verhalen in het boek. Ja, dus je hebt als kind geleerd gepaste afstand te houden. En wat je net zegt, ergens is het wel een systeem wat. wat mooi is, of het zou misschien kunnen. Ik, wij denken eerder gezegd... ik ben wel benieuwd of het tegenwoordig ook zou kunnen. Want ergens lijkt het ook te horen... bij het, het, het, het Nederland dat niet meer bestaat. Bevolgend, maar menselijker dan nu... in zekere zin. Strenger, maar tegelijkertijd... daardoor ook vrije. Standsbewust, maar tegelijkertijd daardoor ook... met de, de mindere anders om kunnen gaan. Het, is hier het Nederland... in het klein, maar dan in een gevangenis... wat niet meer bestaat? Is het niet... een illusie om te denken dat het nog zou kunnen? Ja, maar het is nog een beetje zo. Hè? Want ik zei net dus dat, ik, dat ik daar dus net 16 maanden gewoond heb. En uh, de gedetineerden die dus buiten werken, dat zijn mensen aan het eind van hun straf. Of die kort gestraft zijn. Of mensen die een langere straf hebben gehad. En die dan nog een paar maanden die overgangsfase mogen meemaken. Maar die gaan sinds kort niet meer met de bus naar hun werk. Maar met de fiets. Dus je, kunt hele, je ziet daar in Veenhuizen hele groepen mensen met oranje hesjes aan. Hè? dat zijn gedetineerden, die gaan naar hun werk. De, de directeur, de algemene directeur van de drie uh, penitentiaire inrichtingen, zegt ook van ja, in het normale leven ga je ook op de fiets naar je werk. maar je ook afstand afleggen. Dus dat moeten zij leren. Dus die fietsen daar nu nog rond. En dat is ook de hele gekke spanning van Veenhuizen op het moment. Want net in de inleiding werd gezegd dat het een ja, soort museumdorp is. Maar tegelijkertijd zitten daar nog het is ongeveer 600 gedetineerden. museumdorp en, nu nog. en gevangenis tegelijkertijd. En, en, en, het en wat, bestaat nog. Het wat, is nog gaande. Ja, en wat ook zo aardig is... <laughs> Er blijken ook veel oud-bewakers en personeel nog weer te wonen. Blijven, die zijn er blijven wonen of gaan er weer naar terug. Ja. Zoals jouw vader. En ik begrijp zelfs dat jij al hebt besloten dat je zoveel van Veenhuizen houdt... dat je daar begraven wilt worden. Ja hoor, en mijn graf wordt gegraven door een... Uh, Gedetineerde, al, natuurlijk. Ja, heerlijk. Ja, ja. ja, want dat staat vast. Je gaat, je gaat daar, da daar, nou, daar... ik, kom je ik heb me opgegeven. Af. Vroeger was het een emolument, of we hadden allerlei emolumenten... omdat het... Uh, ja, toch ook wel wat nadeeltjes had om zo afgelegen te wonen. Het monument was gratis begraven worden. En ik heb me daar. Het, uh, ja, dat... een jaar of tien geleden voor opgegeven. Goed zo. Eh, nou ja, het boek <laughs> heet dus. Ik uh... we vraag wel of er ook uh, criminelen zijn die dat graag willen. Of, ja. Is dat zo'n emolument ook voor criminelen die daar gezeten hebben? Die nou, nee, die... maar er liggen wel een paar. Uh, recent is daar één gedetineerde Goed. begraven. Uitgegeven bij het Drentse boek Koloniekakken. Zometeen uh, gaan we nog nu door. Onder meer met uh, Martin Sommer volksstandsjournalist die een boek heeft geschreven over vaderlandse helden. Tot zo. Zometeen opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. De gast is royaltydeskundige en kerstverse presentatrice van Hart van Nederland, Sandra Schuurhof. Ik ga onderdeel uitmaken van het presentatieteam, maar ik zal ook achter de schermen gaan werken aan het vernieuwde Hart van Nederland. Verder Ivanna van Gennep over haar nieuwe schaatsbaan. Het stokje moet uiteindelijk doorgegeven worden naar de rest van Nederland. Dat, dat vind ik het belangrijkste, dat voor nee. gewoon leuk is om te doen, want dan hou je het ook alleen maar vol, denk ik. En een speciale kassie kijken over de televisieoorlog in België. Voilà, Dan gaan we gaan er nu even uit voor reclame. De testtribune, zometeen om kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu bij Iwis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien, tot 200 euro korting op de beste multivokale glazen. Maar mocht Iwis Groeneveld voor u nu net ver veraf zitten, en is het huis op die wel dichtbij?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 Stop brandwonden bij kinderen. Geef deze week aan de collectant. Alleen bij Libris mees Kees van Mirjam Oldenhaven voor maar 4,95. Dit is Radio 1.